Het Joegoslavië-tribunaal heeft de Servische ultranationalist Vojislav Cechel tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor minachting van het hof. Cechel heeft tijdens zijn verblijf in Den Haag, waar hij sinds 2003 in voorarrest zit, een boek geschreven. En daarin onthult hij naam, beroep en woonplaats van tien beschermde getuigen. Het is al de tweede keer dat Cechel celstraf krijgt voor het onthullen van de identiteit van beschermde getuigen. Vorig jaar kreeg hij 15 maanden en een derde zaak loopt nog. Cecil staat terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden tegen niet-Serviërs... in Kroatië, Bosnië en de Servische provincie Vojvodina. Hij was jarenlang de leider van de Servische Radicale Partij.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 ANWB verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoeverlaken nog 5 kilometer. En je hoort het zojuist al uitgebreid in het nieuws. Op de A12 Arnhem-Utrecht heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Die is inmiddels wel weg. Tussen Velendaal west en Driebergen staat nog 6 kilometer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Explosieve stijging van mensen met hogere inkomens in de schulden. De helft van alle werknemers wil het liefst een andere baan, blijkt uit nieuw onderzoek. Knokploegen tegen Marokkaanse probleemjongeren. Helmond kwam er de afgelopen zomer landelijk mee in het nieuws. Maar er waren helemaal geen knokploegen. Ze zijn er ook nooit geweest. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Vijf over tien precies. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het aantal mensen met hogere inkomens in de schulden stijgt explosief. En dan gaat het niet alleen om mensen die zijn gaan scheiden... of hun huis snel hebben moeten verkopen... of een andere ingrijpende verandering in hun leven doormaken. Joke de Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Wat voor een groep is dit wel dan? Dit is een groep die aan de slag is en die merkt dat alle verplichtingen in de afgelopen jaren aangegaan zijn, niet meer te betalen zijn. Hoe komt dat? Het is vrij makkelijk geweest in de afgelopen jaren om te kopen op afbetaling, creditcards, consumptieve financieringen, persoonlijke leningen, en dat soort zaken. En als je die stapeling van al die verplichtingen hebt, dan komen mensen geld tekort. Met andere woorden, hebben ze niet goed opgelet? Het is ook heel erg makkelijk geweest. Het is zeker niet goed opletten, want tegelijkertijd is het ons zo heel erg verkocht als zijnde van je, je huis wordt meer waard, je salaris gaat omhoog. Dus uh, wat nu een hoog bedrag lijkt is over twee of drie jaar, maar een klein bedrag. Dus het is ook heel makkelijk verkocht. Met andere woorden, ze zijn te makkelijk meegegaan met de mensen in de financiële dienstverlening. Ja. En wat voor uh, gevolgen heeft dit dan voor deze mensen nu? Dat heeft vergaande consequenties. Als, je, eh, als het financieel niet goed met je gaat... dan gaat het op heel veel andere terreinen in je leven ook niet goed. Hè. Dan krijg je, krijg je allerlei klachten van stress en ziekte en dat soort zaken. Ja. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je merkt... dat mensen die met een hoger inkomen heel veel moeite hebben... om hun uitgaven aan te passen aan een nieuwe, aan een besteedbaar bedrag wat ze overhouden. Dus je ziet dat mensen steeds verder eh, in de schulden raken. Dat, dat de kinderen bijvoorbeeld die allerlei verenigingen hebben en dergelijke... dat in eerste instantie dat die vereniging... Eh, dat ze allemaal die vereniging blijven. Dat er ook allemaal geld doorgaat, uh, uitgaat. En dat op een gegeven moment overal achterstanden begint. Ontstaan is echt een stapeling van kosten en achterstanden. Ja, dan nou moet je misschien eerder bij die verenigingen weg. Nou, het is heel belangrijk dat uh, op het moment dat, je, uh, dat het financieel moeilijk gaat... dat je gaat kijken van, goh, waar gaat nu eigenlijk mijn geld heen? Het, het blijkt gewoon dat men, met name mensen met een hoger inkomen... geen overzicht hebben over waar hun geld blijft. Dus het is heel belangrijk dat je gaat kijken van, goh, wat komt erin en wat gaat eruit? Wat houdt het maandelijks over? Ja, en daarop proberen te bezuinigen. Hoe groot is die groep eigenlijk waar we het nu over hebben? Nou, de, de groep die zich vorig jaar bij de schuldhulpverlening gemeld heeft in 2010, dat waren zo bijna 80.000... ...waarvan ongeveer de helft met een hoger inkomen en een kwart van bovenmodaal. En daarnaast heeft de bkr week ook bekend gemaakt dat er 45.000 huiseigenaren zijn... ...die meer dan drie maanden achterstand hebben op een hypotheek. Dus ja. die, dat zijn de groepen die we zeker weten. Ja, um, Maar als we een schatting maken? Ja, het wordt gewoon allemaal, allemaal meer. Echt, Kijk, een op de tien huishoudens in Nederland heeft financiële problemen. We hebben zeven miljoen huishoudens, waarvan er 783.000 uit allerlei onderzoek is gebleken... dat die uh, echt problematische financiële problemen hebben. Dus dat is één van de tien huishoudens, erg veel. Dat is 700.000 mensen dus? Ja. Althans, gezinnen. gezinnen. ja. Ja, en hoe komen we hier uit? Want die huizenmarkt, die, uh, die uh, laten we zeggen, die trekt in ieder geval niet aan. Uh, en de, de kans dat die instort is nog groter. Met andere woorden, dan blijven steeds meer mensen met een restschuld zitten. Uh, steeds meer mensen gaan scheiden, al dat soort dingen bij elkaar. Hoe kom je hier in hemelsnaam uit? Nou, de mogelijkheden voor. Op het moment dat het echt problematisch is, dan meld je dan bij het schuldhoofdvleesloket van je gemeente, of van de kredietbank, om um, te kijken van goh, wat kan ik eraan doen. Wat heel belangrijk is, is dat je probeert uh, meer inkomen te verwerven, door bijvoorbeeld meer uren te maken, of als je met z'n tweeën bent, om allebei te gaan werken. En ook zo volledig mogelijk te gaan werken. En let vooral ook op waar het geld heen gaat. Dus, en we hebben heel lang zijn we gewend geweest om eerst uit te geven en aan de hand te sparen, hè, door het middel van lenen. Dus kijk nou of je eerst kunt sparen voordat je iets gaat kopen, zodat je zeker weet dat je het kunt Betalen. Ja, dat klinkt maar, heel simpel, maar ja. het, het blijkt ook dat het voor heel veel mensen heel vanzelfsprekend is om gewoon eerst te bestellen of eerst te kopen, voordat mensen weten waar ze van gaan betalen. Ja, nou ja Zeker bij die hogere inkomensgroepen ja. die natuurlijk alles vrij makkelijk hebben kunnen doen. Uh, maar dan nog, stel dat je dat van vandaag op morgen dat gedrag verandert, dan moet je toch eerst nog je achterstanden wegwerken, dus van sparen is dan de eerste komende tijd helemaal geen sprake. Nee, nou, er is een mogelijkheid om via een schuldregeling, dus bij, bij een schuldhoofdverlening, te kijken van, is het, of je in aanmerking komt voor een schuldhoofdverlening, als je aanmerking komt, Dat betekent dat je drie jaar lang op een heel laag inkomen uh, moet overleven, zeg maar. Dat je daarvan rond moet komen. En ter restant wordt gespaard voor de schuldeisers. En na drie jaar heb je volledige kwijting van, die, uh, van je totale schuld. Zodat je echt over drie jaar opnieuw kunt beginnen. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor. Dat dus je dus maximaal inkomen verwerft en vooral geen nieuwe schulden maakt. Nee, dus dat zijn dan de voorwaarden. Daar kunnen ja. deze mensen dus ook uit die hogere inkomensgroepen terecht. Ja. Joker de Kok van de Vereniging van Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Au soleil et aux puits, Je veux lever mon verre À enrouler par terre Je rejoins mes vues La folie et l'ivresse En chantant dans les rues J'oublie toutes les promesses Demain j'arrêterai Demain je m'y mettrai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 Alle à la vie, au soleil.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 Hoe is het, dames en heren, om in het middelpunt te staan van een media-hype? En wat is er deze zomer nou echt gebeurd daar in Helmond? Harm van Atterveld, bericht vanuit de Brabantse stad. Nou, dit is eigenlijk het oude gedeelte dan. Het centrum is hier het uh, deel waar dus de, de winkels zijn. Dat noemen we dus het centrum met de markt erbij. En dit is eigenlijk het woongebied van vroeger uit. Het woongebied voor de arbeiders van Helmond, vroeger. Trots leidt wijkraadvoorzitter Jan Terbeek... me rond in de inmiddels grotendeels nieuw gebouwde binnenstad Oost in Helmond. Voor de helft koop en voor de helft huur. Het is de wijk die afgelopen zomer middelpunt is van een media-hype. Er is veel aandacht voor de Helmondse wijk binnenstad Oost. Worden Kamervragen overgesteld over de situatie, en dat allemaal... omdat de verhalen zijn verschenen in de media over Marokkaanse straatterreur. Na berichtgeving in de regionale media komt Dagblad de Pers op 9 augustus met een artikel van oorlogsverslaggever Arnold Kerskens. Aanbellen herinnert aan bezoeken in Syrië of Burma. De vrouw die opent, fluistert samenzweerderig: Kom binnen, anders zien ze dat ik met je praat. Alleen dit is Helmond, een Brabantse stad ten oosten van Eindhoven. PVV-leider Geert Wilders leest het artikel en schrijft op Twitter. Ik wil er snel op werkbezoek om bewoners te steunen. Wie was er nou uiteindelijk eerder? U of Wilders? Nee, ik, ja, ik, ik was er eerder. PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch heeft op dat moment al een afspraak... voor een werkbezoek aan Helmond staan. En is de dag na verschijning van het artikel in Binnenstad Oost. Hij heeft dan ook al kamervragen gesteld over plannen onder buurtbewoners... voor vorming van een knokploeg van 150 à 200 man... Waarover Dagblad de Pers heeft bericht. Er zou een knokploeg worden georganiseerd. omdat eh, Marokkaans tuig de wijk eh, terroriseerde. Het verhaal over een knokploeg is niet nieuw. Al vijf weken voor verschijning van het artikel in de pers. bericht het Eindhovense Dagblad erover. op grond van gesprekken met bewoners. Wijkraadvoorzitter Jan ter Beek kan zich er nog kwaad over maken. Ik ben namelijk bij die, uh, bij die gesprekken. die dus plaatsgevonden hebben voor de vakantie. met de bewoners van, uh, van die wijk met uh, wethouders daarbij en politie enzovoorts... En alles wat erbij hoort, zat erbij. Uh, dus uh, toen kwam dus van iemand die riep dus van... nou, dan moeten we misschien zelf wel een knokploeg organiseren om, om dat op te lossen. Maar er is nooit geen knokploeg geweest. Dus ik bedoel, er was ook niet de bedoeling dat die zou komen... maar dat was gewoon een kreet van die man. En verder niks. De hype uh, begon met het twittertje van Wilders. Terug bij PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch die tijdens zijn bezoek verhalen hoort over overlast. Maar dat er tegelijkertijd ook heel veel investeringen worden gepleegd om, om het beter te maken. Um, dus ja, dat, dat, dat beeld van, uh, nou ja, van een oorlogswijk uh, kon ik daar in ieder geval niet constateren. Toch heeft Marcoes wel kritiek op de manier waarop CDA-burgemeester Fons Jacobs... reageert op de overlastklachten uit de buurt. Het meest dramatische is natuurlijk als een burgemeester... Uh, het probleem uh, gaat bagatelliseren. Nou, hoi, oh, ik heb ook wel eens een keer een ruitje ingeschopt hoor. En, uh, en ik heb ook wel eens een keer een antenne van een auto afgebroken... die reden toen nog niet zoveel. Dus, dus ja, dat soort dingen gebeuren. Dus ja, dan, dan, dan laat je eigenlijk zien... dan laat je eigenlijk de bewoners in de kou staan... als dat uh, de reactie is. Er was voorpagina's aan alle kranten... van Hangjongen, Malkaas, Hangjongen, Knokpartijen, dat. Nu, ruim twee maanden na de mediastorm zijn de Marokkaanse jongeren die ik tref op straat er nog vol van. En dan willen ze daar ingrijpen en dan dat hun, daar hun meer partijen, weet wel, meer mensen op hun gaan stemmen. Daardoor zijn ze hierheen gekomen. Dus, hey, maar ik zie, ik zie geen probleem. Dan weet ik niet waar Geert Wilders en die Markoes, ik weet niet hoe hij heet. Die couscous of ik weet niet hoe hij heet. Ik weet niet wat hij, hij hier komen doen. Ik weet het echt niet. PVV-leider Geert Wilders bracht woensdag een bezoek aan Helmond... waar hij sprak met professionals, genodigde buurtbewoners en burgemeester Jacobs... over de problematiek rondom Marokkaans-Nederlandse hangjongeren. Dit alles gebeurde achter de gesloten deuren van gemeenschapshuis De Vonkel... waar alleen genodigden welkom waren. Het erge vind ik dan wel van zo'n media-hype. Uh, ze vliegen naar binnen en ze vliegen weer naar buiten en ze laten iedereen hier zitten... Um, met, met eigenlijk heel veel imago-schade. Margreet de leeuw jongerjans is wethouder Jeugd en Jongeren in Helmond. Uh, van die one-liners, dat klinkt ook altijd uh, heel goed. Als we de foute kern uh, er keihard uithalen... en uh, van de straat halen en uh, gevangen zetten... Uh, dan hebben daar heel veel mensen, en zeker ook de mensen die ik vandaag sprak... die worden dan serieus genomen, hebben er plezier van. Dat is geen oplossing. Ik denk nog altijd dat je in dialoog moet gaan met elkaar... En als je standpunten verhardt, ja, dat is heel fijn. Hè? Dat kun je zeggen van nou, dan is het allemaal heel duidelijk. Maar de schade die je daarmee berokkent, uh, uh, dat, dat werpt een extra drempel op. Dat geeft een hele hoop frustratie aan beide kanten. En daar heb je dus als journalistiek wel een verantwoordelijkheid in, vind ik. Als je, je echt verdiept in de problematiek, is dat ook een complexe problematiek. Er zijn mensen in uh, een buurt komen wonen van... Goh, het wordt hier hartstikke gezellig. En in principe is dat ook zo. Maar er is gewoon een, een hele kleine groep die het uh, uh, af en toe verziekt... Uh, Hel Helmond is niet Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk is het probleem heel klein hier. Alleen het heeft een enorme uh, grote vergrootglas eroverheen is, uh, is er gelegd. Na ruim twee uur kwam Geert Wilders weer naar buiten. Waar hij werd begroet met voornamelijk een boeggeroep. En weer komt Helmond landelijk in het nieuws. We wilden, wilden toch nog een perscommunicatie geven. Ja? Dat heeft hij dus gedaan hier buiten. Wijkraadvoorzitter Jan ter Beek is een van de mensen... die de ontmoeting tussen Wilders en de bewoners van binnenstad Oost organiseert. En staat er met zijn neus bovenop. De school was uit en een stuk 15 jonge kinderen staan en die roepen boe. Nou, daar staat vijf minuten aan de hand staat hij op internet. Terwijl dat het in een tijd van vijf, seconden weg was. En niks voorstellen. En hij moest er zelf mee lachen. Ik vond het ook wel grappig. Maar ja, dat, dat maar als doet als je ook... nou ergens boven de rivieren om een verjaardagsfeestje komt... en zegt ik kom naar Helmond, wat zeggen ze dan? Ja, vloegen bijdrage was dat van Harm van Atteveld. En morgen in uh, dezezelfde serie... het tweede deel, moet ik even de goede papieren erbij zoeken... Ja, met hype. Dus gaat Harm van Attenveld op zoek naar een uh, externe straatscoach met een duidelijke boodschap voor de Helmondse hangjeugd. Luister, ga je voor die paar centen, ga je daar nou alles uh, je, je risico voor nemen? Ga je daar voor je familie pijn doen en jezelf uh, in de problemen gooien? Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl Straks de helft van alle werknemers wil het liefst een andere baan. Blijkt uit nieuw onderzoek. Eerst nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Burn, burn, burn. This ring of fire. Ik stem nooit als ik moet betalen om een stem uit te mogen brengen waaruit u niet mag concluderen dat ik er een gierige opvatting... over het functioneren van democratie op nahou. Daarvoor moet u bij Bert van der Veer zijn, die nogal boos werd... dat mensen die wel willen betalen om hun stem uit te brengen... die stem gunden aan een televisieprogramma... waar hij nog geen dubbeltje voor overgaat zou hebben. Geen opvatting om door een ringetje te halen, vind ik, maar ach... moord is erger. Vorige week bleek dat Bert vanwege zijn ringopvattingen... maar liefst met de dood bedreigd was. Door wie? Dat weet dan weer niemand... omdat dit soort doodsbedreigers de achterbakse gewoonte hebben... om dat volstrekt anoniem te willen doen. Bovendien zijn ze overwegend ook nog eens geneigd... de daad niet bij het woord te willen voegen. Het is een vorm van machteloze, ongearticuleerde woede... die mensen ook wel eens etaleren als ze zeggen... val toch dood jij... Zij die dat zeggen zouden zich een ongeluk schrikken... als je dat na zo'n bevel zomaar spontaan doen zou. Ik heb één keer net gedaan, alsof, als gevolg van deze zegswijze... als waren het een toverspreuk, mijn hart ophield te kloppen. Waarna bleek dat degene die me de ene seconde nog dood wenste, de andere seconde al bezig was om een ambulance te bellen. Maar goed, dat was mijn dochter en die had haar zakgeld die week nog niet gehad. Bert zelf reageerde speels en vrij laconiek op zijn doosbedreigingen... door op te schrijven dat je er als columnist pas echt bij hoort... pas echt serieus genomen wordt als je er daar een aantal van gehad hebt. Ook in deze ben ik bang dat Bert zich vergist. Het is namelijk onaannemelijk om te willen denken... dat de schuimbekkende krankzinnigheid van anonieme idioten... ook maar enigszins reputatieverhogend zou werken. Immers, dan zou de heer Wilders de status bezitten van een heilige. Anders Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen.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 Somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah. Wicked World, Laura Janssen, het is vijf voor half elf, dames en heren. de helft van de Nederlandse werknemers zou nu een hele andere baan kiezen als zij opnieuw op de arbeidsmarkt moesten beginnen. Vooral de starters zouden het liefst totaal iets anders hebben gedaan, blijkt uit het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl. Marco van de Weert, Marco de Weert, neem ik niet kwalijk, Goedemorgen. Goeiemorgen, U hallo. bent van JobTrack.nl, zit de helft daarmee ook op de verkeerde plek. Uh, nou ja, in ieder geval geeft dus wel de helft aan dat ze, als ze, als ze inderdaad uh, opnieuw zeg maar hun carrière zouden kunnen starten, dat ze dan wel iets anders zouden kiezen. Ja. Yeah. Uh, en dat is toch een hele grote groep, want uh, er hebben ruim 28.000 mensen aan dit onderzoek meegedaan. Ja. Yeah. Uh, dus dat is best, best veel, ja. Betekent dat ook dat de helft van Nederland elke dag met de pest in zijn lijf naar zijn werk gaat? Nou ja, dat zou je misschien op de eerste uh, blik zou je dat denken. Maar dat is dan ook weer niet helemaal waar. Want we hebben ook gevraagd in het Nationaal Werkonderzoek... Uh, uh, hoe mensen hun werk beoordelen qua rapportcijfer. Ja. En daar komt eigenlijk best wel weer een positief beeld uit. Want dat is gemiddeld over uh, zeg maar alle, alle Nederlanders heen. Uh, komt dat om een 7,2? Ja, dat is uh, het cijfer dat ze ook hun werkgever geven. Ja, dus nou, met... je baan. Op welk rapportcijfer geef jij je baan? Dus niet specifiek je werkgever, maar je baan. Oké. Okay. Um, maar goed, hoe, hoe ruimt dat dan met dat andere cijfer? Ja, dat is inderdaad wel lastig. Uh, we hebben ook uh, uh, gevraagd bijvoorbeeld of men zich gewaardeerd voelt door de werkgever. En daar komt eigenlijk ook best een uh, nou, redelijk gunstig beeld uit. Het is dus maar een redelijk klein percentage wat zich niet gewaardeerd voelt. Dat ligt uh, ongeveer op, uh, zeg zo'n zo 20 procent, 20 tot 24 procent. Uh, dus de, de overgrote meerderheid voelt zich ook nog wel gewaardeerd. Ja, wat is dan exact de reden waarom ze toch iets anders zouden kiezen? Het, het zou natuurlijk, dat halen we niet precies uit het onderzoek, maar het zou goed te maken kunnen hebben met het feit dat mensen ja, soms ook wel eens dagdromen. En, en zeker als je al een aantal jaren in een bepaalde carrière zit, ja. uh, gaan mensen zich misschien wel eens afvragen van, ja, goh, had ik toen maar een andere studie genomen of had ik toch maar mijn, mijn studie afgemaakt? Hè? Dan ja. wa waren zaken misschien anders gelopen. Geven ze ook aan wat ze dan anders hadden gewild? Uh, nee, dat hebben we ook niet in het onderzoek zo gevraagd. Uh, dus dat, dat, dat kan ik niet zo, uh, zo direct zeggen, nee. nee. Maar goed, als de helft een andere baan wil... maar toch tevreden is met, met het huidige leven... wat moet je dan met deze cijfers? Uh, nou ja, we hebben een, een twintigtal vragen uh, voorgelegd aan, aan die groep uh, uh, Nederlanders feitelijk. Om te kijken van ja, hoe, hoe uh, kijkt men nu tegen bepaalde thema's aan? Allemaal thema's die met werk te maken hebben. En het is natuurlijk wel interessant om te weten of mensen, als je, als je ze heel diep in hun hart kijkt, of ze dan niet toch een andere keuze hadden willen maken. Uh, uh, want het feit blijft wel dat de helft dus zegt dat ze dat uh, wel zouden doen. Alleen ik denk dat wat vooral meespeelt is dat veel mensen zich wel realiseren... Als je eenmaal in een bepaalde carrière zit uh, en je bent op een bepaalde leeftijd, dat het niet meer zo makkelijk is om natuurlijk zomaar drastisch het roer om te gooien en voor een hele andere uh, carrière te gaan. Nee. Uh, is het ook geen vervoegde midlife crisis bij de meesten, zou ik maar zeggen? Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat speelt misschien ook mee inderdaad, dat, dat, dat, dat, dat je dan überhaupt over bepaalde thema's in het leven gaat nadenken. En ja. dat, dat heeft natuurlijk ook met werk te maken, ja. Wat moet een werkgever hier nou mee? Want ik weet dat er allemaal onderzoeken worden gedaan... dat sommige werkgevers zich buitengewoon veel zorgen maken over het aantrekken van nieuw talent... en vooral het binnenhouden van dat talent. En ja. daar he, allemaal onderzoekers op loslaten, hoe hou ik de mensen binnen? Ja. Ja, wat moeten ze dan met dit soort cijfers? Want ze scoren zelf hoog, 7,2 althans de baan. En, ja. uh, en vervolgens zijn die mensen toch ja, diep in hun hart op de verkeerde plek. Ja, nou ja ik, ik, ik, uh, ik denk dat het vooral te maken heeft met uh, de, de keuzes die, uh, die men maakt zeg maar, bij de start van de loopbaan. En, ja. en daar zouden werkgevers wellicht wel uh, meer aan kunnen doen. Dat er uh, ja, zeg maar over, over alle linies, over, over alle opleidingsniveaus heen. Uh, meer mogelijkheid is om, om uh, in de vorm van bijvoorbeeld snuffelstages... of iets dergelijks uh, te kijken ja. uh, uh, wat een bepaald type baan nou eigenlijk inhoudt. Juist, ook met uh, perspectief in de toekomst dan. Ja, ja, ja. Goed, dat zijn dus de lessen bij het Nationaal Werkonderzoek 2011... van JobTrack.nl. Marco de Weert, ik dank u zeer. We hebben En een half elf, tijd voor ons om af te ronden. Ik verwijs u graag naar de website kro.nl. Daar vindt u meer informatie over deze uitzending. En meer informatie over de volgende krijgt u van Prem Radakishun. Die omgeven door kinderen, als ik het op deze afstand goed zie, Prem. Hallo Sven. Hallo, ja. Wie ben jij? Ik ben Bram. Mijn zootje heet ook Bram. Dag Bram. Bram. Dag, Bram. Dag. Bram, wat gaan we straks doen? We gaan het straks hebben over dikke kinderen. En we hebben een hele goede kinderarts, maar nu eerst... Het nieuws met uh, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de A12 heeft een vrachtwagenchauffeur vanochtend een kilometerslange file veroorzaakt. Hij kreeg op de snelweg een lekke band, maar weigerde vervolgens zijn truck te laten wegslepen naar de afrit Bunnik. En op de A12 stond er door een file van meer dan 20 kilometer. Een basisschool in Hengelo is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door een brand. De leerlingen van de Wilbertschool kunnen op zijn vroegst woensdag weer les krijgen.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 En het Joegoslavië-tribunaal heeft de Servische ultranationalist Vojislav Sechel tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor minachting van het hof. Sechel heeft tijdens zijn verblijf in Den Haag, waar hij sinds 2003 in voorarrest zit, een boek geschreven. En daarin onthult hij naam, beroep en woonplaats van tien beschermde getuigen. En het is niet voor het eerst dat Sechel dat doet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR. Prem time REM-RADACATION Kinderen, letterlijk en figuurlijk onze toekomst. We willen dat ze gelukkig worden en vooral gezond groot worden. Een steeds groter probleem met onze kinderen is dat ze al heel jong te dik zijn. Bij sommige kinderen is het een medisch probleem, maar bij heel veel kinderen zijn wij, de ouders en grootouders het probleem. Je houdt niet van je kind als je het verwendt met snoep. Je bent geen lieve ouder als je tegen je kind zegt, het geeft niet schat dat je dik bent. Wij, u en ik, zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen goed en gezond eten. Vandaag staat voor de negende keer de week van het Nationale Schoolontbijt. Een van de vele pogingen om overgewicht terug te dringen en ouders en kinderen bewust te maken. Scholen en stichtingen als Ride right to Play doen er alles aan... maar moeten wij als gemeenschap niet veel meer doen. Uw buren aanspreken, met Sint Maarten geen snoep maar fruit geven... op verjaardagsfeestjes niet meer trakteren op fastfood en taart... maar op wortelen en komkommers. Kortom, luisteraars, wordt het geen tijd dat wij met z'n allen de handen uit de mouwen steken. Heeft u tips, hoe pak je het aan, ideeën of praktijkvoorbeelden... bel me op 0800 121 mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. It's luisteraars, we staan in Haarlem bij de openbare basisschool De Dolfijn. Juf Marina Donker, wat voor school is dit? Het is een openbare basisschool dus. En het is een gemeeleerd gezelschap van alles wat je kunt bedenken hebben wij hier in school. Hoe lang bent u al juf? Het uh, is mijn zevende jaar. Merkt u ook dat... Uh, welke welke groepen geeft u les? Momenteel geef ik les aan, dan kom ik groep 5, 6. Oké, okay, merkt u ook dat steeds meer kinderen dik worden? Nou, in de korte tijd uh, dat ik er heb gestaan... kan ik dat moeilijk beoordelen, denk ik. Maar uh, ook dat heb je inderdaad uh, in de school. Klopt. Oké, okay, luisteraars waar ik heel blij mee ben. Mijn drie speciale gasten. Wie ben jij? Nikita Barens. En hoe oud ben je? Elf jaar. Je moet de microfoon voor je mond houden alsjeblieft. Elf jaar. Elf jaar. En, en welke groep zit je? Groep 7. Oké, okay, en wie ben jij? Ik ben Max van der Spek en ik zit in groep 7. En, uh, ja, en hoe oud ben je? 10. 10 jaar. En wie ben jij? Ik ben Bram Ottenhoff Ottenhof en ik zit in groep 8 en ik ben 12 jaar. Oké, okay, Bram, jij hebt zo net de aankondiging gedaan. Vind jij dat je zelf te dik bent? Nou, af en toe wel, maar soms ook weer niet. Oké, okay, en hoe komt het dat jij te dik bent? Nou, um, soms uh, snoep ik te veel. Je snoep... Soms of vaak? Nee, soms. Oké, okay, en wat snoep je dan? Gewoon chippies en zo. En wat, wat zeggen je papa en mama dan? Uh, ja, gewoon stoppen. En waarom stop je dan niet? Ik weet niet. Ja, dan wil je wel. Kijk, ik ben ook te dik, maar weet je hoe ik te dik ben geworden? Ik ben te dik geworden omdat ik heel veel bruine rum dronk. Want vroeger dronk ik geen bruine rum en toen was ik mager. Dus ik word dik van bruine rum. Ja, en dan, moet ik, dan kan ik wel drinken, maar dan moet ik heel veel gaan rennen. Maar ik ben weer te lui om te rennen. Ben jij ook te lui om te sporten? Nee, niet echt. Ik vind sporten wel leuk. Dus... Maar, wat doe je dan als sporten? Uh, ik doe honkbal. Ja, maar daar ren je niet veel, man. Nou, daar ren je wel veel. Oh, als je in het veld staat. En verder, wat doe je nog meer? Uh, ja, ik voetbal op school. Ja. En uh, ja, na, na schooltijd dan, uh, speel ik vaak buiten. Hmm. Barbara wil weten of je papa ook dik is? Nee. En je mama? Die wel een beetje, maar die is aan het afvallen. Oké, okay, en hoe komt het dan dat jij dik bent? Ja, nou, omdat ik gewoon te veel snoep en ik doe er niet echt aan mee aan het afvallen. Aha. En hoe, wanneer ben je dik begonnen te worden? Rond mijn zesde. Hmm. En, hoe, en, en, dat kwam, en kwam dat echt door te weinig bewegen? Ja. Maar vind je niet vervelend dan? Ja, af en toe wel. Maar kijk, ik vond het ook vervelend, als ik soms het, want ik, was, vroeger was ik net zo mager als, als Max... En toen werd ik een beetje dik, en dan eerst denk je van na, nou, het valt weer mee. Maar nu vind ik het soms echt irritant als ik mijn buik zie. Ja. Vind jij dat ook irritant? Nou, niet echt. Nee? Nee. Max, wat heb jij vanochtend gegeten voor ontbijt? Ehm. Um, nee. ah, weet, weet je wat? Denk erover na. Want we hebben wel iets heel leuks over ontbijt. Hoi, dat is vast de Ik heb uh, Cookie uitgenodigd om te komen ontbijten. En uh, dat zal hem zijn. Kom maar. Er. Goedemorgen, Ernie. Eh, goedemorgen, Cookie Monster. Heb jij trek in ontbijt? Ja, ik heb honger. Oh, goed. Zeg, we moeten één ding regelen. Ik heb vergeten je te vragen wat je eten wilde. En nu heb ik alles voor je uitgestold. En wat moet ik voor je klaarmaken? Max. En wat wil je? Max, jij bent nog met Cookie Monster, wat, je, wat heb je vandaag voor ontbijt gehad? Um, ik heb uh, een broodje met haagslag En een uh, ja, een uh, halve broodje met haagslag En uh, de andere helft met kaas. Okay, dus haagslag en kaas. En Nikita, wat heb jij vanochtend voor ontbijt gegeten? Twee broodjes met kaas. Twee broodjes met kaas. Want Nikita, jij bent slank, Max, jij bent mager. Zo, zo zag ik er vroeger ook uit. Uh, uh, Trouwens, Bram, uh, pe pe pe pesten kinderen, ja? omdat jij dik ja, bent? Ja, af en toe wel. En wat zeg je? Ja, uh, dat, dat, dat ik het niet leuk vind. En wat doen ze dan? Want kinderen kunnen heel vervelend zijn. Ja, dan gaan ze gewoon door. Maar wat zeggen ze dan tegen je? Eh, uh, dikke, je mag niet meedoen en zo. Wat zei je? Dikke, je mag niet meedoen. Dikke, je mag niet meedoen, ja. Kinderen kunnen soms echt pestkoppen zijn, hè? Ja. ja. En denk jij dan niet, nou, dan ga ik lekker afvallen? Ja, af en toe wel. Alleen dat lukt niet echt. Dat lukt niet echt. Nou, weet je, ik heb één de beste kinderarts van Nederland. Dat is dokter Ines van Rozenstiel. Uh, ik vind haar geweldig. Ze is echt, echt een geweldige, lieve, goede vrouw. Dokter Rozenstiel, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Bram. Goedemorgen, Ines. Je bent uh, uh, uh, hoofd van de kindergeneeskunde Slotofatiekenhuis. En jij bent begonnen met een van de eerste obesitas-klinieken in Nederland, hè? Voor kinderen. Ja, dat was, uh, dat was in 2003, toen dat was eigenlijk nog voor de hoos uh, dat we in Nederland heel veel aan, uh, ook in de media en publicitairden aan besteden, was het toch al duidelijk dat we in Nederland toch de kant op zouden gaan uh, die we van Amerika kennen, dus met een uh, forse toename van uh, dikke kinderen. Dus daar is het slotenvaart toen op ingesprongen uh, om een uh, eerste polykliniek voor dikke kinderen op te zetten om daar iets aan te doen. Ja, en als, u, als, als je nu kijkt, uh, luisteraars, ik ken Ines Rosentier heel goed, dus ik vind het belachelijk om steeds dochter te zeggen. Ines, wat zou Bram moeten doen nu? Hij is twaalf jaar, hij vindt zelf ook dat hij te dik is, maar hij, wat zou Bram moeten doen om, om, om hier vanaf te komen? Ja, kijk, als het zo simpel was dat je één dingetje kon doen, dan waren we echt allemaal heel erg blij. Ik denk dat we, um, als we het hebben over overgewicht en um, zeg maar gezond leven, dat dat is natuurlijk. Uh, het zijn meerdere oorzaken, dus we moeten ook niet praten over één oplossing. Maar ik denk dat Bram net al heel goed aangaf is dat hij denkt dat uh, hij met name toch wat te dik is doordat hij veel snoept. En een uh, van de dingen die natuurlijk gewoon echt het basis is, dat kinderen leren. Um, wat is nou gezond eten en wat is uh, ongezond eten en dat je dan um, echt, zeg maar, uh, die verhouding tussen wat kies je nou als hij weet dat appels zoveel gezonder zijn, <coughs> dat hij misschien zegt, oké, okay, die chips die doe ik maar één keer per week, maar de rest van de tijd als ik honger heb, dan neem ik een appel. Maar dokter Rose Steel, Bram weet heel goed toch, Bram, <coughs> je weet heel goed dat een chip slechter is dan een appel, toch? Ja. Ja. Nou, dokter Rozenziel, even voor de duidelijkheid, wanneer ja. is er sprake van overgewicht en ondergewicht? Dus zeg maar, ho, hoe lang ben jij Nikita? 1,50 meter. Oké, okay, de kita is 1,50 meter. 50. Wanneer, ho, hoeveel moet zij daar wegen? Ja, dat werkt als volgt. Bij volwassenen heb je een bepaalde BMI afkapwaarde. En dan kan je makkelijk zeggen, dan ben je zeg maar te zwaar. Maar bij kinderen is het natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe oud ze zijn. Ja. Dus voor de kinderen waar jij nu mee bent, 10, ja. 11 en 12 jaar, moet je dan de groeikurve erbij pakken. Ja. En je kijkt naar de lengte en je kijkt naar het gewicht. En dan doe je een rekensom. En gelukkig staat die allemaal op appjes en op de computer. Kan je dus ja. allemaal thuis ook zelf invullen. Bij je voedingswijzer bijvoorbeeld. En dan kan elk kind voor zichzelf zijn eigen BMI uitrekenen. En dan wordt er gezegd of dat goed is of te licht of te zwaar. Dus je kan niet één getal noemen wat voor alle kinderen van belang is. Want het maakt ook nog uit. Ben je een meisje of een jongen? Ben je acht jaar of elf jaar? Dus dat is wat ingewikkelder. En daarom worden de kinderen ook door de schoolarts gemeten en gewogen en uh, is het in Nederland zo dat er een signalering is, dus dat die kinderen eruit worden gepikt die dus echt te zwaar zijn. Marina Donkers, je bent juffrouw. Uh, bij ben jullie op school komt de schoolarts ook langs? Ja, nee, de kinderen gaan naar de schoolarts toe, dus ja. ze worden opgeroepen en dan gaan ouders met kinderen daar naartoe. In verschillende groepen, onder andere in uh, groep 7. Ja, en dan komen die kinderen terug. Hè. Ben jij al geweest bij de schoolarts, Bram? Ja. En wat zei die? Uh, ja, dat ik... Uh, niet heel groot voor, maar uh, ze hadden een pijlstelling gedaan. Ho -ho, van, uh, alleen, uh, hoe groot ze zou worden, hè? Ja, hoe ja, groot ze zou voorstel. worden. Alleen door mijn overgewicht werd die, um, ging die van de baan af. Dus ging die meer naar buiten, dan hoog. Hoe zit bij jou? Ben je ook naar de schoolarts al geweest? Nee, ik niet en uh, ben jij al naar de schoolarts geweest, Nikita? Nee. Nikita oh. die gaat uh, binnenkort, hè, want groep 7 onder andere. Dus uh, die okay. staat op de rol. Mevrouw Bond, goedemorgen. Ik begreep van Barbara dat u voedingsdeskundige bent op school. Ja, meneer Prem, ik ben lerares voedingsleer geweest. Maar ik redeneer meer van huis uit waar het een gewoonte was... om gewoon op verjaardagen en andere feestelijke gelegenheden te snoepen... en verder het zeer matig te doen. Ja. Niet te veel in huis halen. Of wat heet het niet te veel? <tus> gewoon voor iets voor bij de thee, een koekje bij de koffies morgens en basta... Laat de kinderen lekker snoepen met verjaardagen, want zodra ze zakgeld hebben, dan eten ze zich een slag in de rond van al die dingen die ze zo graag zouden willen hebben. Dus zakgeld beperken voor een noodgeval, dat ze een tramkaartje kunnen kopen of buskaartje wanneer er iets met de fiets is, of iets anders. En het broodbeleg, dat is dan voor het hoofd van het gezin. Broodbeleg kiezen met verstand. Niet te gek, geen ...hazelnoodpasta bijvoorbeeld, waar ze zes boterhammen van wegwerken. Ja. Dat is funest. Nou, ik heb, dus. ik heb één probleem. Ik ben dol op pindakaas met jam. Dat heb ik vanochtend op ontbijt gegeten. <laughs> en uh, pindakaas met hagenslag. Ja, en, uh, ja daar heb je het, Met water. croissant <laughs> met chocoladepasta. Ik bedoel... Ja, ja. Alles dubbel op. Ja. daar ga je. <laughs> ja. Ja. Dank u wel. Dus. Dr. Rozenstiel, ik kreeg van Robert de Meel en die zegt... De oorzaak is te hoge energie-inname, voeding en te weinig verbranding-beweging. Op zich is het niet erg als je veel snoept, als je maar als kind ook veel beweegt, toch? Ja, het is natuurlijk altijd een balans tussen wat erin gaat en wat eruit gaat. En uh, dat is kinderen heel goed uit te leggen als je een weegschaal tekent. En je tekent aan de ene kant hoe, toch het begrip van calorieën, energie, wat gaat erin en wat gaat eruit. En daarom moet dus, uh, als je uh, overgewicht wil aanpakken, dan moet je natuurlijk aan de ene kant kijken van... Uh, wat wordt er gegeten en hoe wordt er gegeten en hoe vaak wordt er gegeten. En aan de andere kant, wat doe je aan sport, wat beweeg je om die calorieën ook weer te verbranden. Ja. En als je kijkt van. Uh, de, ja, het is natuurlijk vandaag nationaal schoolontbijtdag. Uh, gaat in. Dan uh, is het dus ook heel goed dat kinderen zich realiseren. Dat die motor moet worden opgestart. Ochtends. En dat als dat niet gebeurt. Dat je eigenlijk de hele dag door honger hebt. En uh, dat ontbijten helpt om een goed gewicht te houden. He, en ik hoorde net Bram zeggen van ja, afvallen. Wij, wij als kinderartsen vinden niet eens dat kinderen echt moeten afvallen. Wij zijn al heel blij als ze een jaar lang niet aankomen. Ja. Omdat ze sowieso ook nog in de lengte groeien. He, omdat ja. een kind elk jaar in de lengte groeit, wordt hij dan toch relatief slanker. Ja. En het zit hem vaak niet uh, zozeer wat je al zei in de informatie die kinderen krijgen. Alhoewel dat sterk verbeterd is door schoolprogramma's, lesprogramma's de laatste jaren. ja. Maar met name ook de rol van de opvoeding. En opvoeding, blijf ik zeggen, is voorleven door de ouders. He, want je kan een heleboel dingen horen. Maar dat wat je ziet, dat blijft in 80% hangen versus dat wat je hoort, maar in 11%. Oké, okay, um, uh, Max, mag, eet, jij, wat, eet jij gewoon alles? Snoep jij ook veel? Eet jij ook chippies? Je moet de microfoon voor je mond houden. Um, uh, als ik mijn moeder ben, dan gaan we altijd op vrijdag en zaterdagavond een film kijken met chips en... Fris. Ja, en jij eet ook haagslag en pindakaas. Ja. Maar, uh, uh, maar jij bent nog gewoon mager. Ben jij de hele dag buiten aan het rennen? Ja, vaak wel. En sport jij ook? Ja, ik doe rugby en. Rugby zo mager, joch. Schoppen Scro ze je niet helemaal op ver? Of ben je zo sterk? Nee, ik ben echt rugby, echt? Ja. En dan kan je echt ook die bal pakken en dan ga je ja. worstelen met die anderen? Ja. Serieus? Ja. Oh, jij moet gaan rugbyen, mak. Ja Bram, jij moet gaan rugbieren. Ja, weet het. Alleen, uh, mijn moeder vindt dat niet echt leuke sport. Nee, dat is wel waar. Uh, uh, Juffrouw uh, Marina Donker van de basisschool De Dolfveen in waarom doen jullie mee met de Nationale Ontbijtweek? Uh, verschillende redenen natuurlijk. Eén, inderdaad uh, het ontbijt op de kaart zetten. Dat is dus heel belangrijk, wat is dus net al is benoemd. Om verschillende redenen. En tegelijkertijd is dat uh, ook het sociale uh, element wat uh, naar voren brengen. Ja. ja. Heel leuk. Lorien, Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Tren. Zeg het maar. Er uh, uh, moeten nog twee zaken aangepakt worden. Dat is uh, de depressiviteit van veel geïsoleerde moeders bij de nieuwkomers. En de prinsjescultuur die ze over hun zoon hebben. Want die jongens zijn vaak even dik als hun moeders. En dan zie je ook. Later nieuwkomers, bedoel je? De Limburgers. Uh, nee, ik bedoel uh, de Turken, de Marokkanen en de Senegalezen nou. en de Somaliërs. Oké, okay, het is heel leuk dat je dat zegt, Loreen, want dochter Rozensteel... jullie zitten in het Slotervaart Ziekenhuis. Jullie hebben echt een brede populatie, ook mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Klopt het dat er daar een prinsjescultuur is? Ja, voor een deel. Ik denk dat... Ik blijf zeggen van, je moet dat echt heel genuanceerd uh, zien. Het is wel zo um, dat voor veel Turkse en Marokkaanse moeders... Want we hebben natuurlijk hier vaak moeders met kinderen. Is het zo dat uh, ja, overgewicht is voor hun van minder belang. Zij zien dat niet als een gezondheidsrisico. Dat is toch nog een, uh, een cultureel verschil. Ik denk ook zeker in landen waar uh, vroeger uh, in bepaalde dorpen bijvoorbeeld weinig voedsel was. Dan was je gewoon, ja, dan behoorde je of tot de rijkere of je was goed gevoed. Dat had status, dat had aanzien en uh, dat stuk is uh, ja, dat is iets natuurlijk waar in deze westerse maatschappij zijn we steeds ja, wordt het steeds duidelijker dat dikke kinderen een hele grote kans hebben om ook dikke volwassenen te worden met problemen van suikerziekte en echt gezondheidsschade. Lorraine <lacht> uh, sorry dokker, dokker ja, ik veel in een, sorry kruis. dat ik had de breek, maar Lorraine ja. luister ik was advocaat ja, Lorraine, het lor die Laurien, verschil dat jongens dik zijn en de zusjes van de heel dun. Ja, maar Lorraine dat wil ik je vertellen ik was advocaat, vrij succesvol en toen toen kwam ik ja. in India en ik was mager als een kerkrad. En toen zeiden al die mensen, je kan geen advoca succesvol advocaat zijn, want je bent veel te maagd en je verhongert. Dus als je voldaan bent, dan moet je een beetje buikje hebben, want een goed gereedschap heeft de afdak nodig... ...en dan moet je een beetje vol zijn en dan betekent dat dat je succesvol bent. Als je zo mager ja, bent, dan... Hier hebben ze liever een, een, een, een spriet, dat ze denken, nou die vent, die zit er bovenop, weet je wel. die <laughs> ja, ja me ja. de dunne. Oké, okay, heel Loreen, hartstikke bedankt. Want uh, dokter Rozenstiel, het helpt dus ook om te kijken naar zeg maar, de gewoontes bij ieder kind thuis. Je hebt dus niet één maat, één, één soort middel om bij alle diverse kinderen het aan te pakken. Nee, want het is natuurlijk zo. Er is natuurlijk een verschil in, in, in aanleg. In, um, en dat is ook verschillend uh, welke etniciteit je toebehoort. En natuurlijk de eetcultuur en de lifestyle. En um, dan worden natuurlijk, wordt er natuurlijk heel veel gegist, heeft het te maken dat uh, zeg maar um, ongezond eten uiteindelijk toch goedkoper is. Is het een kwestie van geld? Of is het toch een kwestie... Uh, en ik denk zelf dat geld wel meespeelt. Uh, als de 2 liter cola fles een stuk goedkoper is dan zeg maar, uh, een pak melk... dan zal dat meespelen als je een groot gezin hebt. Als je ze goed wilt voeden, dan wordt er vaak ook gekeken... Ja, is het allemaal financieel haalbaar? Maar uiteindelijk heeft het te maken met de leefstijl. En daarom zie je ook wat jij net zei... dat vaak uh, zelf uh, de ouders ook vaak dik zijn en ook dikke kinderen krijgen. En dat dat niet te maken heeft zeer met aanleg... maar gewoon, de hele familie volgt een bepaalde, toch wat ongezondere leefstijl. Nou, ik heb Met iemand even... volgens mij van Barbara begreep ik. Dag Ramon, je hebt een ongezonde levensstijl. Goedemorgen. Ja. Goeiemorgen. ja waar, waar ik een beetje uh, ja, druk over maak, of uh, ja, een groot woord is ik, al die mooie verhalen ten, ten, ten spijt hoor, je de, de, de levensstijl en dat soort dingen. Maar waar ik niemand over hoor, is dat als je je kind wil, wil laten sporten, ja, want dat moet, ik denk dat ik dat uh, een, uh, een gegeven is, dat je uh, je kind ook moet kunnen laten sporten, financieel. Kijk, wij leven in dit, in, in, ik, met mijn gezin leef ik van 70 euro in de week. Ja, ik zit bij bewindvoering, je kent het hele verhaal misschien wel. Eh, ik nou, ga ik zal het even uitleggen het voor luisteraars. Luisteraars, wanneer iemand in de schuldsanering zit, dan heeft iemand veel schulden en dan krijgt hij 70 euro per week om te eten en te drinken en dan moeten ze daar drie jaar eh, erin zitten. Ja, je zit in zoiets, Ramon, ga door. Ja, dus ik wil mijn kind doorgaan gaan sporten. Ik wil, ik wil ze alles geven wat ze willen om, om gezond te kunnen leven, om gezond eh, wat eten drinken. Ja, dat doen we zo gezond mogelijk. Hij is, uh, mijn zoon heeft in dit geval wel het overgewicht, maar uh, sporten, ja, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Ik zou niet weten waar ik het van moet betalen. Nou, Marina, dan mag ik misschien daar even op inhaken. Marina uh, Donker, juffrouw bij de basisschool. Uh, via scholen kun je sowieso informatie inwinnen, want er zijn altijd wel mogelijkheden dat er een, uh, uh, een potje wordt vrijgemaakt via de gemeente, dat uh, een kind uh, kan gaan sporten. Bezuinigd dingen doen ze niet meer. Alles, alles wordt oh, bezuinigd. Nou Als ja, mijn ervaring aankomt... is anders, maar uh, dat klinkt inderdaad... Uh, Vervelend dat het niet kan. Ramon, heb je het geprobeerd bij jouw kind op school? Nou ja, kijk, ze krijgen natuurlijk wel uh, uh, sport op school. Ramon, ja, is... je, nee, maar dan luister naar wat Marina zegt. Heb je ja. het geprobeerd via jouw school een potje te krijgen zodat jouw zoon kan gaan sporten? Uh, nee, okay. ik zeg niet. Nou, tip dan is dat een... misschien nog een tip. tip. Dat is inderdaad mogelijk. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook uh, de sportpas. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar dan kun je ja, voor een ja, ik, relatief laag budget. Uh, kun je nee, kinderen een aantal geen keer gehabt, laten zien. Okay, okay. en, en hoe oud is jouw zoon, uh, Ramon? Uh, 14. Oké, okay, hij kan ook. Woon je in een, uh, in een flat of woon je op de. Eengezinswoning? Ik wil een gezinswoning woon in, in Almere. Oké, okay, nou hij kan ook rondjes gaan rennen, dat kost niets. Zocht het nee, sa samen met jou gaan hardlopen? Ja, samen met mijn hardlopen. Ja, dat kan. En uh, dat is, zijn allemaal mogelijkheden. Alleen, uh, ja, je moet, ik heb een drukke baan. Ik werk gewoon uh, heel veel. Dus, en s'avonds, uh, als je dan thuis komt, zou je met hem kunnen gaan sporten, inderdaad. Ja, alleen, er zijn zoveel regio dingen die je kunt doen. Alleen, ja. Ramon, blijf alsjeblieft aan de telefoon. Ik vind het eh, eh, eh, heel interessant. En natuurlijk met Dr. Rozenstiel. Als je nou kijkt naar iemand als Ramon, hè. Het is duidelijk ja. dat hij in de hoek zit waar de klappen vallen. Waardoor hij dan ook minder gemotiveerd is. Hoe kan je zou een ouder nou helpen? Als die nou bij uw kliniek zou komen, wat, wat, wat zou je doen? Ja, Prim, eigenlijk zei je het zelf al. Ik had net op mijn blaadje geschreven... samen hardlopen rond de plas. Want eh, natuurlijk, een grote groep... wij zitten hier in Amsterdam-West... en dat is financieel ook echt eh, ja, niet ruim. En eh, ik denk dat je... Dat je ja, wij kunnen de maatschappij ook niet dusdanig veranderen... met al die bezuinigingen. Maar als kinderarts zeggen we toch... kijk dat je toch samen met je kind de motivatie op kan brengen om samen iets te doen, echt als een soort buddy. Dat helpt het kind zo, en uh, ook al doe je maar in eerste instantie... twee of drie keer per week een rondje hardlopen... en uh, de tips die net gegeven zijn, um, daar begint het mee. Als het kind het gevoel heeft dat hij gestimuleerd wordt... om iets te veranderen, samen met zijn vader... Ja, dan heb je een hele go goede rode draad te pakken. Daarmee los je niet alle maatschappijproblemen op. Maar um, het ligt vaak ook echt voor de hand om wel aan iets te beginnen. Waardoor er een bepaalde gedragsverandering op gang komt. En dan hoop je dat er allerlei andere mogelijkheden zijn. Van potjes of dat, um, dat ja. hij uh, gaat voetballen met anderen gewoon uh, elke dag ik... op een veld. Want we moeten ook niet alleen maar aan sportscholen denken. Voetballen je... 30 tot 60 minuten per dag ja. met je vriendjes is ook al bewegen. Dat ga ik even checken. Nikita, spelen jullie nog tikkertje op straat? Nou, soms. Soms. En ik kijk, Max, speel jij nog op straat gewoon met je vriendjes? Ja. Huh? Uh, ja. Ja? En, en, en iedere middag? Niet iedere middag. Maar woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag, zondag? Uh... Eh, woensdag niet zo vaak. Bram, speel jij nog een tikkertje op straat? Ren je achter andere kinderen aan? Nee, ik speel, ik, speel, ik speel geen tikkertje op straat, maar we doen wel iets met voetballen en zo. Oké, okay, dus dat, uh, dat ga je doen. Vinden jullie het programma nog steeds een beetje leuk om er te zijn? Kita? want je verveelt je een beetje, hè? Ja. Ja, nou oké. Okay. <laughs> als jij je advies mag geven, want jij bent lekker. Maar iemand zegt hier, uh, een te dik kind is dat niet de vorm van kindermishandeling. Vind jij dat de vorm van kindermishandeling als je kind te dik laat worden? Nee, eigenlijk kies je er dus zelf voor of je dik of dun wilt worden. Ja, Bram, ga jij nou vandaag, na vandaag, naar deze uitzending geïnspireerd worden... om heel veel te gaan bewegen en net zo slank als... Nou, ik ben te dik ook, maar een beetje zo slank als Barbara te worden? Ja. Ja, ga je het echt doen? Ja. Oké, okay, en als je groot wordt, wat wil je worden? Nou, mijn vader heeft een eigen bouwbedrijf en die wil ik laten gaan overnemen... Oh, dus jij weet dan wat voor werk je gaat doen? Ja. Oké, okay. dokter Ines van Rozensteel, als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd terecht bij de, uw kinderen, bij uw de, de kliniek uh, in, in Slotervatenkruid? Ja, ja. Uh, zeker. Er... Als ze de, po ja, de polykliniek willen bellen, dan uh, kunnen ze altijd daar terecht voor hun vragen, maar ook als ze hun kinderen zeg maar, uh, in het programma willen, willen op laten nemen. Oké, okay, dokter Ines van ja. Roos een fantastische uh, kinderarts die heel vroeg hiermee begonnen is. Heel veel succes met het hele mooie werk wat u doet. Ik wil uh, uh, alle mensen ook hier bedanken, de kinderen die hebben meegedaan, want over het belang van investeren in kinderen gesproken. Al jarenlang is de, week de weekend onder andere in Amsterdam Zuidoost. Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool gaan op zondag naar school waar ze les krijgen van artsen, advocaten, acteurs, journalisten en vele andere professionals. Het inspireert kinderen en geeft ze exclusief kijken in een Waar ze anders nooit zouden komen. En luisteraars, voor deze weekendschool is er morgenavond in het Theater... een heuse benefit show. Goedemorgen, Manuska Zegelaar-Breeveld, actrice, zangeres, grijster, presentatrice. Was jij een dik of mager kind? Ik was een heel mager kind, heel dun. Heel dun. Wat gaat er morgenavond gebeuren? Morgenavond hebben we inderdaad een voorstelling, een feest en diner voor de weekendschool. De opbrengst is voor de IMC weekendschool bestemd, waarbij ik echt aan mijn collega's heb opgetrommeld... ...om hun, uh, hun mooiste kunsten te vertonen. Joy Wilkins komt, Jeffrey Spalburg komt, ik ga zelf zingen. Jurgen Rijman komt en voor, uh, voor de gezelligheid neemt hij heel zijn band mee, Harto's band... ...die we elke week op televisie zien bij hem. Uh, we gaan dus uh, een, een theatervoorstelling doen, er is heerlijk eten... ...en uh, we gaan daarna gaan we dansen met... Uh, Okay. morgenavond in het mijn... Belmerparktheater. Theater. Ze beginnen Belmer met de... het vanaf alles even. Maar nu gaan we draaien een liedje van jouw CD. Luisteraars, vergeet u niet Wat? te gaan naar de website van radioring.avro.nl en te stemmen op Felix Mudder voor de zilveren radiostem. Stem massaal Felix Mudder voor zijn hele carrière. Doe jij de afkondiging voor mij alsjeblieft? Ja. We danken alle gasten en alle deelnemers. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De kon van de publieke omroep redact. Anouk Turner, Rien Arts, Jeroen Schapel, Fatima Baya. Product, Trietse, Hans Twint, Momo Serau. Techniek, logistiek en transport. Marine, Alberspoer, Eindreactie en regie. Barbara van der Klist, zometeen Jan van der Putten. En daarna komt Deborah Bleckenhorst met de gids.fm. En dat zeggen we allemaal tot morgen. Tot morgen. Namens tot lera. morgen. Tot morgen.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 Strafpleiters, topadvocaten en officieren van justitie over de grote en de kleine criminaliteit. Vanmiddag tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen.